Wij beginnen de zogerles 121. Wij staan op de pagina Samig... Wave 66. Hassulam, in Hassulam. De rechterkolom. Eigenlijk geen rechterkolom, want wij beginnen. Eh, de basistekst van de zoger in de regel 9. Ot nun dimit. Voordat wij beginnen wil ik jullie vertellen dat dat gebed, wat wij noemen gebed voor het leren van de zoger, is eigenlijk geschikt voor elke studie die wij doen. Dus voor elk onderdeel van de toeraal, alles wat we leren, daarvoor is het goed dat te zeggen. Het is hier voor de applicatie van de zorg, maar precies hetzelfde. Ik heb het gevonden, dat het staat overal, bij alle, bij, alle, bij alle boeken van Ari staat het geschreven. Vooraf gaat het, dus altijd goed om dat te zeggen. Te zeggen betekent dat jullie dit doen goede intentie. De intentie moet zo zijn dat jij volledig doet wat daar staat geschreven. Probeer te doen naar jouw vermogen. Heilig. Op die manier als je dat zo'n gebed uitspreekt, het resultaat daarvan moet zijn dat jij al een zekere mate van overeenkomst naar eigenschappen met de schepper hebt. Dat op dat moment, wanneer je dat zegt, dat jij alles van je wegzet alle zorgen zo, elke vorm van zorg betekent uh, de wens voor zichzelf voor een ontvangen voor jezelf je kan voor anderen voor jezelf ook zorgen maar zonder uh, egoïstisch aan zichzelf te denken ja. ik moet eten, ik moet drinken, ik moet geld verdienen ik moet dat, alles kan je doen zonder dat slag dat de hele bedoeling is, alles kan je doen, alles is, alles is geoorloofd te doen. Alleen zonder dat slag van dat eigen voordeel. En, iemand kan zijn een Nobelprijs willen worden, dat is geen Je wil ook strijden daarnaar, geef prijs, dat is allemaal oké. Okay. Maar als je dat doet, niet, ook in onze wereld, in onze wereld dat jullie kan niet anders, maar... Um, maar er moet in de diepste diepte van jou iets zijn. Wat jij wat studie doet. Dat jij extra betrekt bij jouw materiële bezigheden. Dat jij betrekt ook het geestelijke. Daarmee verbind jij alles. Alles heb je dan voor elkaar. En het materiële en het geestelijke. Dan heb je het hele gelauw in jezelf. En dan heb je niemand nodig. Dat is eventjes over dat gebed. en aan het einde van de vorige les had hij ons iets zeer merkwaardigs ons had gezegd over die uit, uit dit visioen van Rabbi Gia, herinner je nog dat Rabbi Gia had gezien in zijn visioen dat de engelen die brachten uh, uh, Rabbi Shimon en Rabbi in zijn zoon brachten naar Yeshiva, naar een talmud Akademie van de uh, Rakia, van de memtet, van de Engel, van de, de grootste Engel, de belangrijkste aanvoerder van alle Engelen. Die zei, wiens zetel is, wiens hoofdkantoor is, wiens paleis is in de wereld Yetzirah. Die, ik herinner je dat, Memtet, dat afkorting Memtet, wat ik niet wil uitspreken. Zijn naam gewoon in ijdelheid. En er was een, ik had wel eens gezegd dat hij, dat die ja, Memtet, de aanvoerder van alle engelen, dat die in Briavos, ja, dat zijn plaats in Briavos. En soms zegt men ook dat, zelfs in de Asiya, wat betekent dat? Dat betekent dat, die, dat hij, kijk, alles heeft hoofd, drie, deel, drie delen, ja, roos toch zo. Alles is opgebouwd zo. Ook de engel is ook zo opgebouwd. Die, die aanvoerder van de engel is, in, is ook, ook zo opgebouwd. Uit roos toch zo. Dus zijn roos begint, zijn hoofd, zijn roos, naar regenschappen, is in de Bria, in de wereld Bria en zijn toch, zijn lichaam is in de Yitzhira. Ja, en zijn onderstel, zijn voeten, zijn benen, zoals we dat noemen, is in de Sia. Oké? Okay. Zo so zie je dat het niet als je iets tegenkomt en dan zeg je, nou, daar is dat geschreven en dat is daar geschreven. Dan moet je, en dat is, en dat is volgens jou tegensprekelijk. Tegen, tegen, tegen dan moet je altijd kijken van, niet dat kijken dat daar is iets niet goed in de tekst. Maar moet je zien, eh, hoe kan ik nu eruit komen? Dat is het. Hoe kan ik dat in tot vrede brengen? Die twee verschillende opvattingen. En dan zie je dat het wel mogelijk is. Dat is wat betreft die... Dus hoe hij zag dat die engelen die brachten Rabbi Shimon en zijn zoon naar de Yeshiva van die van die Memtied, en dat is dan uh, in de wereld Yetsira. Want Yeshiva van de Academie van Hawaii is in het zuid. Ja? En daarna wachten zij die engelen. Dat zijn de krachten. Ja, we hebben dat is die krachten die bij elke studie van de Kabbalah is ook die krachten komen te pas. In verschillende zuiverheid. Kijk, alles hangt van de mens af. Als de mens zuiverder is, hoe zuiverder is de mens. Hoe des de, de, de, de, de suiverde, <hacht> uh, hoe zuiverder krachten van het heelal ziet die. Uiteindelijk, Sie, wat, zien, wat is zin van engelen zin? dat jij je instelt in tuning met de krachten van het heelal, dat zijn de engelen en natuurlijk hebben ze namen en namen hebben ze naar hun uitwerkingen, naar hun naar hun handeling die zij, waar zij voor als het ware ingesteld zijn en dat zag hij en daarna zag hij dan die engelen ook dan stonden uh, te wachten totdat zij terug zou keren. Dat is net als uh, hemelse paarden. Op hen wachten zij en uh, en het is daarom ook de engelen worden genoemd Gaddafin. De vleugels. Gevleugelden. Eigenlijk. Uh, <coughs> en dan brachten zij zij terug naar de yeshiva van de rabbi Shimon. Dus naar de Talmudacademie noem ik zo van de Shima. Kijk naar nou hoe geweldig het woord Talmudacademie is natuurlijk hoog, draven klinkt. Maar in het Hebreeuws is het Yeshiva, komt een plaats van waar men zit. De plaats, een plaats waar men zit, zo so te leren. Dat is Yeshiva. Yeshiva komt van het woord Yeshef, zitten. Een zitplaats, dat is dan. Uh, waarom is dat zo waarom, waarom is het woord genoemd, waarom is het niet genoemd naar staanplaats of niet naar een lichtplaats huh? kan, men kan ook le leren liggend en ook stand waarom niet staan, zittend is wat hebben wij bezittend hebben we geen hoofd als het ware het, is dan het hoofd het staat niet als in rechte postuur als het als het ware het hoofd ontbreekt. Dus men zit als het ware in de katnoot. Een kleine toestand. Ten aanzien van wat je leert. Hè? Op die manier is het. Maar we hebben geleerd dus dat dat ze brachten, ze wachten op die die engelen wachten op Rabbi Shimon en, en zijn zoon om hen terug te brengen naar de Yeshiva van Rabbi Shimon. Natuurlijk, hier van Rabbi Shimon, hier op aarde was natuurlijk lager. En dat hadden ze ook gedaan. En hieruit kunnen we ook dingen leren, ook voor ons. Dat wanneer wij beginnen, een zogerles, of als je thuis gaat leren, precies dezelfde moet je houding hebben, precies dezelfde. Ja of Dus. Welke engelen zullen brengen jou omhoog? Dat, is, dat is dan hangt dan van jouw inspanning af. Dat is niet belangrijk. Maar het is. altijd moet het zo zijn. Dat aan het begin van de, van de les. Zit je als het ware alleen maar in deze wereld. Kijk nou. Hoeveel lessen hebben we hier? 120 zogerlessen. Kijk nou elke les. zogerles, Hoe moeizaam begint het altijd. Ja? Het is niet alleen voor jullie. Het is ook voor mij. Waarom? Het is net het is net of, of wij zitten, of ik ook, dat wij zitten diep in deze wereld, niet in, diep in onze kilim, diep, diep, diep. Dat is ook nodig. En dan beginnen wij onze les, en dan gaan we kijken naar de les van de zoger. En hij wekt op, door zijn krachten wekt hij ons op, en wij gaan omhoog. Kijken? En wij gaan omhoog, en zo moet het ook zijn. En tot aan het einde van de les. Moet je nu, moeten we nog steeds omhoog En dan ergens. En ergens moeten we dan ergens. Een, een draai maken misschien. Soms lukt het wel. Dat wij voor het einde van de les. Een beetje draai maken. Dat wij terugkeren. En soms lukt het niet. En dan na de les. Direct na de les. Dan moet je zelf dan. Weten dat. zelfs ervoor zorgen. Dat. Die engelen waar je dus nu bent geland. Of waar je bent nu uh, naartoe gegaan. Dat stap voor stap niet direct springen dan van na de les direct in deze wereld. Ja? Je kan het wel doen iets met je mond. Maar van binnen kan je dat die spring, sprongen moet je niet maken direct. Dat is, ja? dat is wat voorzichtig moet je omgaan met. Want daar is jouw ziel alles hoger geweest. En dan ga je direct naar beneden. Dat is dan en dan kregen we dan een soort soort, soort een soort gevoel als als je beleeft als je dan uh, in een lift bent, ja, je in de lift, in de lift, in de lift natuurlijk, in the werkelijk in de lift, zit je dan ergens in een hebben dat meegemaakt misschien in een zo'n wolkenkrabber en dan in, in Amerika heb je dat en dan in grote snelheden je gaat naar beneden. En ze willen, de tijd is geld daar. Snel, die, die lichten soms gaan snel naar beneden. Ze zijn al gewend, maar ik voel dat ik, dat ik net een beetje duizelig word. Van, ja, van dat snelle afdalen naar beneden. Ja, zo is het. Zo'n gevoel krijg je als je dan snel, te snel, na de les keert in, de, in onze wereld. Dus van, van buiten kan je wel dat doen, maar van binnen, stap voor stap, laat dit gebeuren. Denk ik. Anders lijkt het wel dat jij zegt, nou... Tegen die engelen. Sorry ik heb geen tijd. Ik ga zelf nu afdalen. Op mijn eigen ritme. Zoals ik, ik ga direct. wil het allemaal nodig. Dat het gestaag naar beneden komt. Gestaag omhoog en gestaag naar beneden. En dat leren we ook dus van deze. Van die vorige zoger Wat we hebben dan geleerd. Dus Rabbi Gia dan zag. Eh, dat die, dat Rabbi Shimon en zijn zoon die straalden door een zeer äh, vernieuwd werden door een schittering van licht op hun gezichten. Ja, want zij waren in de, in de Yeshiva van die Memtet, van die aanvoerder van alle äh, Engelen. En dat zij straalden meer dan het licht van de schemer Van eigenlijk van de zon. Okay. En nu gaan we uh, beginnen wij de oot nun naar kijk, nou, kijk, ook als ik kijk naar het Nun Gimel, gelijk zie ik veel. En ik zal jullie direct vertellen, kijk naar Nun Gimel. Ja, de Ot Nun Gimel. Dus de negende regel. En dat is het woord wat begint heet het woord betekent Gan. als je ja? dat omdraait, die letters Nun Gimel omdraait, dan heb je dan Gimel Nun. Ja, dus de oot. Ja, oot, we hebben nu staan, iedereen begrijpt wat ik zeg. Dus wij beginnen nu de oot nun <coughs> gimmel. Uh, 53. Dus oot nun gimmel. En dan komt er dat, dat uh, Ja? Uh, yeah? Ja, de ne, de de regel negen. Van de pagina samchwaf. Ja. Yeah. Oké. Okay. Dus wat ik zeg dan, dat die, hier, dat die twee letters, ja de, de, de, de naam van de. de, de, de, de the two letters from the Oth, the number, the numeracy, numeration, Hebrew numeracy from the od is three is in fifty. Ja? Nun, nun, nun is fifty and Gimel is three. And then, I can you, as you now write the two letters and Gimel for a flat the name of the word Gan. And Gan is a town that en dat is ook zo wordt genoemd, Gan Eden. Ja, Gan Eden, de, de, het hoofd van Eden. En altijd keek naar die hebreeuwse woorden. En Gan Eden zien we dan, eh, Gimel is, eh, Gimel is Gworot, aan de ene kant. Maar, hier is het in Gann Eden. Is het uh, Gimmel is um, Gever is het manlijk Gever betekent manlijk. Interessant is dat het woord Gever is manlijk. Man, uh, uh, man. En vrouw Fraw is Nukwa. Dus het manlik en vrouwelijke zit hier in deze, in dit woord in Gann Eden. Dus het paradijs is het manlik en vrouwelijke in één. Oké. Volgens mij bij Noonbed. Oh, erg goed. Erg goed dat jij dat zegt. Ik wist, ik wilde al... Ik, daarom jullie begrijpen dat niet wat ik zeg. Erg goed. Dan zeg je dat... Erg goed. Wij staan inderdaad bij Noonbed. Oké. Noonbed. De regel vier. Opeens mijn oog was aangetrokken uh, door die door iets wat ik zag de regel 4 от bed. от 52 patach rabbi shimon Wamar. jaul rabbi Chia ul mechami be de zamin kadosh baruchu le faif anpei anpe tzadikai lesimna de ate Bent. en toen die rabichie dat zah aai is nu dus ook gekomen tot de inhang van de uh, werd in, de, in zijn visioen gebracht ook naar de ingang van de Yeshiva van Rabbi Shimon. En wat nu bet de regel 4 en beginnen we. Patach Rabbi Shimon vama, Rabbi Shimon opende en zei: Jaul Rabbi Hia, laat Rabbi Hia binnenkomen. Ule me heeme laat hem gezien worden. Beheeme de zamin kadosh borugu in dat hij hoe zal in de toekomst hakadosh kadosh borugu de heilige gezegend is hij. Uh, zal hoe in de toekomst zal Hakadosh Borogu, de Heilige gezegend is, hij, zal vernieuwen, vijf aanpeitsadikai, de gezichten van de rechtvaardigen, le de ate, in de toekomst. Punt. Beter te zeggen, zo. Correcter. Bekama de zamin. In hoeveel, hoe de be, zame betekent hoe heeft voorbereid de heilige gezegend is hij, hey? hoe, hoe heeft voorbeschikt de heilige gezegend is hij, hey? om in de toekomst om te vernieuwen de gezichten van de rechtvaardigen in de toekomst, in de tijd dat zal komen, dus in de toekomst. Dan probeer ik dat letterlijk te vertalen. Vijf. naderpunt Zaka Zaha'a i hu man de al haha below kesufa. We zes man de kaim bahahu alma kamuda takiv bechula. Ik zou hier een puntje zetten. we dat dat Dat het We hama de have al have kam rabi azar, shaar amudin, de have de Hwail, de we de Hwail, de elazar de shaar de de Hwail, en nu uh, gaat hij verder iets ver zeggen, Rabbi Shimon. Zakaai, ah, hoe man, uh, gelukkig is hij, of geprezen is, die hij, he, de heinen, die aile hoge, die hier binnenkomt. Belooque sofa zonder schamte. We zagen a ah, man en geprezen of gelukkig is, hij hey die dekaim bahahu alma, die staat in die wereld, in deze wereld, waar moeder taki bahula in de open uh, als ke, a als een pilaar takif bahula dat sterk is in alles, krachtig is in alles. We hama en hij zag Rabbi In zijn visioen. En, en hij zag zichzelf De hava eil Dat hij beden kwam ja? In die Yeshiva In die in Talmud Academy Van Rabbi Shimon <coughs> We hava kam Rabbi Lazar En Rabbi Lazar Stond op Zeven We shaara mudin en ook de overige pilaren, lichtpilaren natuurlijk, dus de kolossen, de grote, de grote geleerden, Torah-geleerden. En, en de overige pilaren stonden op de Jatwintaman die daar, die zaten, die zaten daar. Punt. Zeven de We huu, hawe kasif, we Ashmit garme, we al, acht, we le raglawe, de rabbi shimon. Punt. Dus verder zag zichzelf, eh, rabbi hier. Punt. We huu, hawe kasif, maar hij, Rabbi hij zag zichzelf dat hij, hoe hou ik maar hij was, hij had schaamte. Hij, hij had schaamte, verlegen, schaamte had hij. We garme, en hij liet zichzelf, hoe zeg je dat, liet zichzelf naar beneden. Kan je dat zeggen? Misschien liet over zichzelf, hij, zichzelf heen gaan. Nee, dat is iets anders. Ja, een beetje zo. So, als het ware, naar beneden zichzelf van binnen gelaten, zo. Zichzelf maakte, zo, naar beneden een beetje, zo. Vernederd zichzelf, ver, ver, vernederde zichzelf, zelf zag zichzelf, vernederd, eh? verlaagde zichzelf, zoiets. Uh, we aal en hij kwam binnen, acht, we en ging zitten. Relagla bij de rabbis shimon, bij de voeten van de rabbis Dat is wat hij zag, de rabbis um, We gaan naar de, het commentaar Hasulam. De regel 31 in de rechterkolom. Ot nun bet. Patach Rabbi Shimon v'amar v'chule. Rabbi Shimon opened and they v'chule and so forth. Double punt. Patach Rabbi t'veindertach Shimon v'amar. Rabbi Shimon opened and say. Yechanes Rabbi Chiyah v'yere v'yere v'yere and lat Rabbi Shimon Laat Rabbi sorry binnenkomen. Vera, en laat hem zich laten zien. Bahama, in Bahama, a de linker kolom de eerste rechel, hakados boru hu, le hades, nee, leulam habapunt. Darin. In hoeverre laten dus zien ook in ho, hoe in de toekomst Akados Boru de heilige gezegend is hij, Lekhadesh zal vernieuwen de gezichten van de rechtvaardigen, Leolamaba in de toekomstige voor de toekomstige wereld. Punt. Punt. Eén na de punt. Asrei twe mi tsival khan blibusha wasrei hudri mi sheomed be oto kamuda kamud khazak baholpent Eerste regel Asrei hu geprezen is hij of gelukkig is hei geprezen is degene me, we, Shaba, Lehan. Hij, die hier komt, blibusha zonder schamte. We are shrey, me, and he is the heine, the heine. Three, Shoumet, o land, die staat in die wereld, kamuda Hazak, so as Krachtige <coughs> pilaar, Bachol, zoals een pilaar die krachtig in alles is. Punt. Vier. Dat is nu, Rabbi nu komt nu binnen in de Yeshiva van Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, ja, yeah, Rabbi Shimon, laten we even brengen in herinnering, wat we hebben geleerd op de vorige he geleerd dat Rabbi Shimon en Rabbi Elazar, die werden teruggebracht op de vleugels van de engelen, werden naar beneden gebracht, naar de yeshiva, naar de academie van Rabbi Shimon. En nu Rabbi Chia, en Rabbi Chia was in de visioen in de En Rabbi Chia was natuurlijk meegenomen naar de yeshiva. En hij nu, uh, en hij wilde graag Rabbi Shimon zien. En Rabbi Shimon nu weet dat hij voor de duur staat, en hij zegt, kom daar nou, nou binnen ja, en hij zei dus hij zei dat gelukkig of geprezen is, iemand die dus geen schaamte heeft, en die in deze wereld staat als uh, een sterke pilaar, krachtige pilaar, in alles vier וראה, רבי חיה את עצמו, שהיה נכנס, ורבי פייב אלעזר היה כם, וכן שער עמודי העולם, שייו זז יושבים שם, היו כמים מפני רבי חיה. Vier, waar en hij zacht is. Rabbi, Rabbi Hiya staat hier met die cursief, met de grote letters. En Rabbi Hiya zegt zichzelf: "Shaya nich nast dat hij binnen in zijn visje. Wanneer Rabbi Feivel Lazar ga kam en Rabbi Lazar stond op. We gaan zara moeder En zo de overige pilaren van de wereld. Heu, ses, jo sham die daar waren, die daar geseten waren. kamim lief Rabbi schimmen. Ze stonden op voor Rabbi hier, sorry, voor Rabbi hier. Punt. Wie zeifen Rabbi hier? Aja mit Bayersch? Wie het dat Acht, wie Lemarglotav, Shelrabish i Shimon. Kijk, nou, hier zullen we we'll ook leren van verschillende verhoudingen, hoe dat zit in het geestelijke tussen, ja, hoog en laag in het geestelijke. Kijk, in onze wereld is het duidelijk. Als iemand machtiger is dan de ander, dan heeft hij ook een uitstraling van de machtige. Duidelijk. Of dat hij comedie speelt, etcetera. In het geestelijke is niet zo. In het geestelijke is als de ene ziet de andere en die voelt dat de andere die weet dat de andere die, die heeft de, van de andere de geestelijke uitstraling, dat hij weet dat hij hoger is, dat hij he van hem kan leren graag. Zoals ja? so Rabbi Gia ten aanzien van Rabbi Shimon. Dat is voor hem natuurlijk. Dan de the mens ziet dat en hij past zich aan. Hier kan geen... Uh, uh, ...vermetelheid... ...plaatsvinden. Dus iemand die lager is in het geestelijke... ...die voelt dat iemand anders... ...die hoger, hoger is. Hoger in de zin... ...dat hij kan van hem leren. En dat die andere, uh, is wat hij ons vertelt. Kijk nou. Uh, kan nooit misbruik gemaakt worden in het geestelijke, van iemand die uh, meer uh, gezuiverd, meer zichzelf heeft gezuiverd en opgebouwd dan de ander. We hoe, rabbi hier. en die, en hij, rabbi haja, schaamde zich, we naast, en kwam binnen, het kwam binnen en daar zaten al die grote der aarde. En in de tijd van Rabbi Shimon waren dat de grootste aller tijden. Het was nog nooit zo'n so, so, uh, so grote, die daar, die daar waren, die daar, die daar dus zaten. En we zullen zien, wat nog meer was daar bij die, in, in, dat, in de Yeshiva van Rabbi Shimon. We zullen zien, wie nog meer daar waren. Wegeschmied het atsmo. En hij uh, verlaagde zichzelf als het ware. Hoe zeg je dat uh, beter in uh, Wegeschmied? Uh, okay. Hij liet zich over, over five, zich... Five, five, five, huh? Ja, een beetje zo. So, beetje zichzelf liet zichzelf falen als het ware. Dus van binnen natuurlijk. Wejaschaaf. Uh, en ook wejaschaaf acht... En ging zitten, le, le marglotav, schel Rabbi Shimon. Aan de voeten van Rabbi Shimon. Zie je? Hij ging aan de voeten zitten. Het de... is natuurlijk geestelijk. Want altijd een lagere traptrede, altijd ontvangt van de voeten van de hogere traptrede. Eigenlijk betekent voeten, betekent. Uh, no, Laten we hem even aan het woord. Negen. Pirush. Rabbi Shimon, Ramizle, zaha Humantin, de al-Hacha, belokke souff. Negen. Pirush de uitleg. Rabbi Shimon, Ramizle, Rabbi Shimon had een gezin speelt op hem, op Rabbi Hia die nu binnen moest komen. En hij zei, Zaha'i, hoe geprezen is degene, man de eilhoche, die hier binnenkomt, beloche zoefen zonder schamte. Zie je dat? Zonder schamte. En we hebben gezien, dat Rabbi kwam wel met schamte binnen. Punt 10. We a et rabbi Elazar 11. We Amudin de Vintaman. Taman. We sufa. Punt. Los van alles. absoluut los van alles. gewoon We henra naar rabbi Lazar En zo zacht hij in zijn vision rabbi hier. Het Rabbi Elazar, Rabbi El-Azar, zag die. 11. En de overige wereldpilaren. De grootheden. De Jatwin, Tamant, die zaten daar. Sha'iou dat zij waren zonder schaamte. Punt. 12. Hawal, hoe Ayaweh wechusufa, Mihamad dertin. Hai shufra de balve afra, ve elo koach lehid gabera kanal. Aval de twalv mar huwaat heyself. Hayab wa was, uh, uh, met schamte kwam die, met schamte binnen. Mechamat van wege der 13, Hay Shufra, de Bale Beafra, letterlijk is het van Wehe die, die pracht, die zoals uh, speelt op, aan de ene kant als het ware op de rabbi Shimon. De bale Beafra die verging in de aarde, zoals we dat geleerd daarvoor, wat hij had gezien, dat hij had gezien, iedereen begrijpt wat hij bedoelt, wat hij bedoelt, dat hij nu kwam met de schamte, vanwege die pracht, zin speelt op Rabbi Shimon, die hij Rabbi, die, <coughs> die hij Rabbi hier zag eerst, herinner je nog, daarvoor zag hij, dat Rabbi Shimon was, uh, Verhing, dat Rabbi Shimon verging in de aarde. En nu zag hij Rabbi Shimon... zittende in, in de glimmende... Uh, in de glorie, etc. En dat, dat wekte bij hem dan die, die schaamte Herinner je dat? Want hij dacht eerst dat die Rabbi Shimon... herinner je nog dat hij dacht... dat de Rabbi Shimon ver, zou vergaan in de aarde. Vanwege de kracht van Rabbi Shimon... dat hij van de Malchut de Malchut moest hebben... En dan, so, dan bleek dat die Rabbi Shimon als het ware zo, nog, in de, nog niet zou uitkomen, eigenlijk, zijn ziel. En nu ziet hij dat, zijn, nu ziet hij in, in zijn visioen dat Rabbi Shimon zit daar in de glorie. E, en, en hij schamde zichzelf, hoogstwaarschijnlijk, waarschijnlijk van, vanwege die zijn uh, beelden die hij had gedacht, zoals hij gedacht dat die Rabbi Shimon uh, zou nog in de aarde blijven, dus onder de klipot. En nu zie je dat die Rabbi Shimon is, is dus uh, in, in, in heel andere zicht, zie je dat als licht. Weeinlog Koeuglid maar hij heeft geen kracht om zij te overwinnen. Wie kan hij, zoals boven gezegd, wie zij we zullen zien, om zij te overwinnen, wie? Het schijnt dat het, dat het, dat het slaat op de, al die grootte die daar zaten. Ja, overwinnen betekent overwinnen op de manier dat hij ook zonder, zo, zonder schaamte zou blijven. Ja, maar zijn niveau was waarschijnlijk lager dan van hen. Ja, maar we zullen zien. Um, 14 na de punt. We zezen merk. Cassief, we Ashford. 15, Garme we begroeide. En dat is wat de zoger zegt. Cassief, hij schaamde so zich. We Ashford. En verlaagde zichzelf. Garme, Garme, zichzelf. We gooien enzovoort. De volgende oot de regel negen, nun, gime. Een andere keer zal ik dan daarover vertellen, een andere keer, want hier kunnen we ook veel hebben over dat. Alleen die twee lettertjes, nun, gime, als je dat omdraait, wordt het gan, en dat slaat op de, dan, op de ganeden, op het uh, paradijs, en daar kan je natuurlijk hier enorme betoog hebben, maar later komt het op. Gever. Gever is, dat is Gever en Nukwa. Gan is Gever en Nukwa. Maar, kom, het is even tussendoor. Niet ter sprake. Nee. 9. Ot nun gimel. Drie en 53. Kala nafak we Amar. We Amar. Mayeh eineg lo Taskof Reshech Velo Isstakel Punt Negen Kala nafag we en En Een stem Kwam uit We en zei Meijeg Eidech dus als je heft je ogen omhoog en als je naar beneden doet, sla je ogen naar beneden. Tenier. Sla je ogen te neer. Zo'n stem kwam het uit. En hij zegt, sla je ogen te neer. Laat discoveren zich. Uh, hef je hoofd niet op. Ook discoveren betekent overeenkomen overeen komen te staan. Je hoofd niet op. Gaat niet, hef niet op. Welot en kijk niet. Punt. Mejeg, die een nawe, we gaan maar ne de gave na hier, me leemere galk. Mejeg, nawe, hij sloeg zijn ogen neer we gaan maar hoera en zag licht de havena hier le mergo dat scheen van verte van ver Punt. kala ahadar kameli kadmin we maar. en de volgende pagina samig zaaien 67. De eerste regel van de zogenaamde. Temirin satimin. Pakihe eena. Inon de meshate tien alma. istaklu staklu Punt. We kijken naar de vorige wachinakkoord. De Voilà, eigenlijk daar, de stem eh, <coughs> keerde terug, ke met meneer kadmijn, zoals voorheen, zoals daarvoor. We maar, en zij, en laaien, de hogere tamieren, satiemen, de hogere, die, die verborgen en verhuld zijn. Pakiege eine, zij wiens ogen open zijn. En nu, de in behol, alma zij die rondzwijven over de hele wereld. Is dat klou? Kijk nou, ziet en ziet, punt, twee, Tatain, de Satimin, behoreichon, et aru, twee Tatain, de michin, de lageren die slapende zijn, Satimin, wiens äh, ogen verhuld zijn begeregelen in hun ooggaten, letterlijk. Itaru, uh, itaru, ontwaakt, als gebiedende wees, ontwaakt. Oké, okay. dat is even wat hij zag <coughs> in zijn visioen. En de visioen natuurlijk niet niet dat hij uh, in slaap was, ja, in slaap was, of dat hij hij was wel een, uh, had een geweldige opwekking natuurlijk. Hij was geweldig opgewekt. Uh, maar het was niet, niet, een, niet een trans. Het is absoluut niet nodig om in trans te zijn. De ware visioenen. Zoals kabbalisten dat die beleefden. Niet, niet, uh, niet zoals de visionen van de profeten. Die, sommige profeten hadden wel dat, dat zij in slaap dat hadden of so, in verrukking kwamen. Uh, so, maar kabbalisten die zichzelf op door de woorden van de Torah. En die de woorden van de Torah, hij weet de plaatsen, hij weet met alle verbanden leggen daarmee. En daarmee verbinden zich met die golflengtes waar waar het over de Torah, waar de Torah verborgen in de taal naar verweest. En dan gaat hij dan daarmee mee. Hij heeft naar binnen niet zichzelf meer. Dus, hij, zichzelf natuurlijk hebben we altijd. Maar zijn Malchud de malchud de maalgoed, de maalgoed, de malchud is ergens verstopt in zijn hoofd, zoals we hebben dat geleerd in zijn eigen artikel, als het ware. En beneden heeft hij geen, uh, onder zichzelf, heeft hij dan geen uh, zichzelf, zijn eigen ego meer. <coughs> Oké? Okay? Alleen dat dat is zo. En dan kan je ook binnenkomen, naar binnenkomen. Via Territ Jezot kan je altijd licht naar binnen laten komen. En hij heeft een enorme kilim van binnen opgebouwd. Ik had jullie verteld een keer dat ik een zeer grote uh, Torah geleerde heb gezien. Oude man. En zo'n kleintje, klein van, van postuur. En ik, toen, had, ik had toen nog geen Kabbalah geleerd. Maar het was een vrijdagavond en ik was bij hem op uitgenodigd. En na het eten, zo, so, en die zo so, pakte dan het talmoed en begon voor zichzelf een beetje zo, so, niet zo, en so, dan was hij weg. Ik zit zo so, en ik denk nou, en ik had het... Zo'n kleintje, zo'n so klein net als een klein, so klein mannetje. En ik zag zo, hoe heet het zo, niet, geen praat, geen, geen geluid, niet hardop, maar zo een beetje zo. Hij begon, ik kwam zo in de schina van het, in het stemming van de vrijdagavond. En ik zag dat hij groter, groter, groter was. En hoe, en alle ruimte heeft hij ingenomen in die in uh, in zijn dat zitkamer waar hij was. Het was net of zijn geest was vol over de hele ruimte. Hij was net, een, uh, net als een pigmeis, zo'n kleintje. Maar hij was net zo gigantisch groot geworden. Want ik zag zijn binnen, ja binnen ruimte. Dat het allemaal uit elkaar zijn spieren als het ware geestelijke gingen uit elkaar. Het is net of dit zo te zien is het. Er zijn natuurlijk... wat dat soort... Um, zielen die daar... Wat, juist op die... feestdagen, op de Shabbat, etc. Wanneer zij zich instellen... dat zij... daar kan je het zien. Maar... duidelijk wat ik bedoel, dat het niet iets... dat het, iets, dat het een visioen is... dat, het, dat, het, dat, het dan een dat hij in natuurlijk in verrukking is gekomen. Maar niet dat hij... Niet dat hij droomt of zo, maar heel wel. Leven ziet dit dat terwijl hij hier op aarde is, terwijl zijn jesod ateretie hier is. Zoals we hebben dat geleerd, zijn andere ateretie dezelfde ateretie maar de ene is beneden. Hij is hier op aarde. En de andere ateret zo, die gaat omhoog, die gaat naar de Tiferet, dan gaat hij naar de Daad, dan gaat hij naar de volgende ateret uh, zo, van de volgende trap treden, dan gaat hij weer nog een verder, verder hoog. En zo ging hij dan omhoog, totdat hij kwam tot de, uh, de plaats waar Rabbi Shimon was met zijn, met zijn, met de hele, met de hele, uh, Club, okay. um, That is who laid that date. Was someone the, the Reichel system. Um, uh, uh, the linker column, the Na de dubbele punt, ja? Of begin. Nun gemel, zestien. Ot nun gemel? Kala nafagwa wamar. De stem kwam uit. En zij. We holen, enzovoort. Dubbele punt. Jatsa kol, zeven wamar. De stem kwam uit. En zij. Hij spelde een neger. Hij spelde een neger. Inderdaad. Hij spelde een neger. Altaskof. Recherche. Waar al 18 is dat Punt. 17. Hij spelde een neger. Uh, Hef je? Nee. Omgekeerd slaag je ogen neer. Alters koffer zeggen, laat jouw hoofd niet overeenkomen, komen. Overeen komen. Goed? Oké. Okay. We tista en kijk niet. Je kan al direct al een beetje zien, als iemand zegt, Doe je hoofd niet op Dat betekent hoofd overeenkomen. Of hoofd helemaal uh, rechtop houden. Dat betekent dan is dat jij al Gogma hebt. Dat je al de hele partsoef hebt. Alle drie, drie kilim. En als je zegt, keken niet. betekent dat jij ook te, moet genoegen nemen. Nu met chassadim. Ja, en niet met, met twee delen van de partsoef. En niet met keken, Dat betekent chogma. 18. Ja. Naar de punt. Hier speelt het een naaf. Weraar or schaya negen <coughs> die meer le mirachuk. Kijk, goed. Hier speelt het een naaf. Hij uh, uh, slug zijn ogen neer. Weraar or en zag licht Kijk nou zijn ogen neerslaan en dan, dan zie je licht. Hier zit het enorm geheim. Shehaya, negentien meir hij zag licht, dat, dat schijn van ver te, van ver. Ja, hij maakte zichzelf klein. En dan zag die licht, dat licht, dat schijn van ver, betekent oor omringend licht, als omringend licht. En niet in zijn kilim. Punt 19. Hazar hakol kwad hila wa el 20. Eljonim anistarim wa hastumim. Bekochei ainaim 21. Hame shoota tot beholla olam. 19 na de punt. Gazar hakol kwad De stem kwam, keerde terug, zoals voorheen. Zoals daarvoor. Wa maar, en zij, 20 El je De verborgen hogeren. Was de verborgen en de verhulde hogeren. De zij die hoog zijn. We kuchten ja wiens ogen openstaan, staan 21. at tot behouden die rond zwevend zwe zweven, behouden in de hele wereld. Is klu Kijk nou aandachtig, ureu en ziet. Punt. Zien is al chokma. Dus wat zij allemaal daar gezien hadden, dat moet iets, iets, iets, iets zijn dat wat hij dan zegt, dat de stem, zei dat, 22. Tachtonim, ayeshenim, we oor eeneghem, satum, bechorei, 23, eeneghem, Ikitsu. en hij bleef verder. Akitsu ook weer, dat is Akitsu. Uh, 21. Uh, nee, 22. is het eh 28 22. Dachto de lacheren die slapen. We or we or a negem satum en winds ogen uh, ver, verhuld zijn begorij uh, sorry we oor eenegem en het licht van hun, van hun ogen is satum uh, is verborgen begorij eenegem in de uh, in de oogkassen en hij zegt hakitsu uh, ontwak 20 24. Behalve wat is betekent het kool? Wat betekent de stem? Dat zijn allemaal dingen die de taal van de zoger die wij moeten leren. Het is natuurlijk geen stem Geen stem met de stembanden Dat iemand heeft gezegd. Hey. Natuurlijk, ook de Engels zegt ook niet de, met de stembanden. Dus <laughs> dat yes, is altijd, moet je altijd kijken dat alles wat we leren, proberen niets te, te materialiseren. Natuurlijk you know, moeilijk, stap voor stap zullen so we dat allemaal leren. Maar cola betekent ook iets, vaak in de regel is het stem dat komt dan van de kracht van de zerenpien. Maar we zullen zien. 24. Cola. אחד כמלה היינו אחר 25, ש TZET לה Spiel אינו למותה, ולו ליזקוב ריש 26. זכה לישמוא הקרוז הזה ze beglouwde hij sige kol 24. Mevu punt. Kala 24. Adhar adhar. De stem keerde terug. Kimelikadmin zoals voorheen. hem. Hoi, doet dat wel zeggen? Achar 25. Ziet Toen hij geen luisteren, gehoorzamen. Ziet is betekent luisteren op de manier dat men gehoorzaamt aan datgene wat men hoort. Ja, horen. En gehoord gehoor, is, betekent, wat betekent gehoorzamen in het Nederlands? Precies hetzelfde. Ge horen is horen, dus niet alleen maar luisteren, maar horen. En gehoorzamen betekent dat jij, terwijl jij, dat jij hoort door het feit, dat jij hoort, dat jij gehoorzaamt gehoor geeft, gehoorzaamt aan wat je hoort. eigenlijk precies hetzelfde ook in het Ebreus is het. Leet ze je, dat hij hoorde en luisterde naar wat het, naar gehoorzaamde daarmee, wat het gezegd werd. Leeg haar spiel een af, om zijn ogen uh, <coughs> neer te slaan, naar beneden, uh, naar naar, is naar beneden, esche, en om zijn hoofd niet overeind te houden of uh, rechtop te zetten. 26. Uh, Zahalishmoa, kijk nou, door dat te doen wat hij, dat hij gehoorzaamde, deed wat hem, hem gezegd werd, Zaghalishmo, Hakaruza, zei hij, daardoor werd hij waardig om te luisteren, om te luisteren, om te horen, om te luisteren, te luisteren naar die orakel. Ja, hakaruza, dat is orakel, of een verkondiger, kan je zeggen, ja, She dat waarvoor, dat, voor, dat daarvoor, daar daardoor, isige koorme wokasho, dat daardoor hij bereikte alles wat hij gewenst had. Kijk nou hoe, hoe diep en hoe geweldig is dat wat hij zegt. Dus door te luisteren, door gehoorzamen aan wat gezegd werd, ja dat. De ho de hogere die hadden gezegd, ja, dat, uh, luister, doe je ogen, sla je ogen neer en doe je hoofd niet omhoog, betekent, betekent uh, wees ontvankelijk, ja, ontvankelijk. En dat deed je wel, toen hij gehoorzaamde aan, aan wat, die, wat die stem had gezegd. En daardoor, kijk nou daardoor wat, is, wat het was, niet de wil van die orakel werd werd vervuld, maar de wil van Rabbi Gia, want dat staat geschreven, dat daardoor, door zijn, door dat, dat, dat, de gehoorzaamheid van de Rabbi Gia, dat hij dat deed, ook bereikte hij alles wat hij gewenst had. Hij had gewenst, ja, wat hij wilde bereiken. Dus hij wilde iets bereiken, dat, en dat is kmosrecht of legalans, zoals het verderop zal Gezegd zal worden, maar dat na de koffie.